Is een mevrouw op de hoogte gebracht? Ja. Die is in ieder geval geïnformeerd. Uh, ja, en wij staan in contact met, uh, met de familie. Uh, uh, Weet u iets over... Ik heb een, een, een bericht uitgestuurd, dat zult u waarschijnlijk krijgen... waarin hij zijn condolences uh, uitspreekt. En die gaan uit naar de familie, en vrienden en dierbaren. Zijn er nog meer Nederlands waar u zich zorgen over maakt? Momenteel zijn er, uh, hebben we geen informatie over Nederlanders... die. Uh, nog vermist zouden zijn, die dus toch binnen zouden zijn omdat de gegevens zich zo zouden bevinden. Wist u dat van deze vrouw uh, wel van tevoren of ook niet? Die nu ja, is omgekomen. U? Wist dat u dat er een ben Nederlandse ben in, in ieder geval vermist was? Of is dat eigenlijk ook voor u nieuws überhaupt dat er een Nederlandse daar aanwezig was uh, achteraf? Ja, dat, dat hoorden wij vanochtend vroeg pas. Dus die dat is vrouw vrouw. vermist opgegeven? Helder. Dank u wel, de Nederlandse ambassadeur in Kenia, de heer Joost Rijntjes. Ik dank u wel. En het uh, nieuws van vijf uur stellen wij uit tot na het voetbal. Ja, maar we gaan eerst even naar Gio. Oké, okay, want we zijn bijna inderdaad rond hier bij het WK-ploegentijdrit. De ploeg van BMC is binnen. Dat is de ene laatste ploeg. De nummer twee van vorig jaar in Valkenburg. Maar die plek gaan ze nu niet meer pakken. Ze vallen zelfs buiten het podium. Want ze staan voorlopig op de derde plek. Orica Greenwich heeft de snelste tijd. Dan hebben we de ploeg van Sky met Christopher Froome. 21,7 seconden daarachter. Dan BMC. En dan moeten we toch een eindje naar beneden gaan... voordat we de eerste Nederlandse ploeg tegenkomen. Dat is dan Belkin op de elfde plaats voorlopig. Maar er komt nog een ploeg aan. En die ploeg gaat zeker sneller rijden. De ploeg van Omega Pharma Quickstep. De wereldkampioenen van vorig jaar. Zij moeten zo meteen binnenkomen. We hebben nog vier man hebben ze bij elkaar. Dat is ook het minimale vereiste. Dat je moet hebben om over de streep te komen. Want de tijd van de vierde man. Die telt. Nicky Terpstra zit daar nog bij de Nederlander. Dan hebben we Sylvain Chavanel. Dan hebben we Tony Martin en Peter Velitz. En die vier die zullen er toch echt alles uit moeten gaan persen. Ze hadden zojuist bij de laatste meting voordat ze hier over de finish komen... hadden ze weer zes seconden voorsprong op de ploeg van Orica. En we weten dat het na 42 kilometer dat het verschil was dat Orica wat sneller was. Nu zien we trouwens weer een GPS-meting waarbij het verschil nog maar twee seconden is voor Omega. En dat betekent dat het ongekend spannend is. Het loopt zelfs terug één seconde nog maar. Net zo spannend als vorig jaar daarboven op de Kouberg toen het verschil tussen Omega, de Belgische ploeg... En de ploeg van BMC nog maar drie seconden was. Ze zullen er alles uit moeten persen in die laatste meters. Terwijl ze inmiddels in de straten zijn van Florence. Ze zijn daar de dom al gepasseerd. En zijn nu op weg naar die finish. En hoe ver is die finish dan nog? Het kan nooit ver meer zijn. Want ze zijn 3,5 minuut gestart na BMC. BMC dat toch echt langzaam rijdt. En daar komen ze dan af op de streep. En zien we dat Tony Martin er nog eventjes een sprintje bijna uitperst. Ook Terpstra moet daar met de uit de mond moet hij daar rijden. En komen ze dan aan die tijd van Orica Greenedge 104 1762 is de tijd van Orica Greenedge en dan gaan ze dat toch echt wel redden. hoor. 11 12 13 14 15 16. Het is krap. Het is nee, ze hebben... ja, ze hebben het net wel gered. Omega Pharma Wordt hier wereldkampioen met 88 honderdste verschil. 88 honderdste is maar het verschil voor de wereldkampioenen. De nieuwe wereldkampioenen die ook de oude wereldkampioenen waren. Omega Pharma wint het wereldkampioenschap rijden voor Orica en voor Sky. Dat is het podium. We pakken de draad weer op in Eindhoven. Bas Tiggeler. Na 33 minuten is het einde over nog altijd 0-0 bij PSV Ajax. Heeft Ajax zich wel nog nadrukkelijker in de wedstrijd gemeld. Er was al vrij veel balbezit voor de ploeg uit Amsterdam. Nu zijn er ook wat mogelijkheden bij gekomen. Niet in de laatste plaats omdat ze bij PSV af en toe wat slordig worden achterin. Het heeft een hoekschop opgeleverd. Het heeft een schot van 35 meter opgeleverd van Van Rijn. Waar de linkerhand van Zoet redding moest brengen. Nu is het publiek boos omdat Bruma een overtreding zou hebben gemaakt. Waarmee hij op een meter of 40 van het doel. Een uh, vrije schop weggeeft aan de tegenstander in duel met Fiesje. En uh, ja, dat lijkt inderdaad allemaal wel mee te vallen. Het merkwaardige scheidsrechter Naja staat er werkelijk met zijn neus bovenop. En heeft er wel een overtreding in gezien. En Ajax een vrije schop gegeven na 34 minuten. Hij speelde de bal van de voet af en dat, uh, dat mocht dus niet. Maar uh, Schöne staat klaar voor die vrije trap. Terwijl Bojan even aan de zijkant geholpen werd. Die uh, strompelt een beetje. Schöne neemt de vrije trap in één keer richting het doel. Gevangen, heel makkelijk gevangen. Want het was geen beste vrije trap door Jeroen Zoet. Die nu zoekt naar iemand die vrij staat. En vindt daarin Bruma. Jeffrey Bruma spelend naar Hendricks. De, het moet een beetje wennen zijn voor hem. Want daar staat normaal Rick Kiek, Maar die is geopereerd aan de knie. En uh, is een week of drie, vier uitgeschakeld. Bal naar Schaars. Schaars met een uh, moeizame bal uh, doorgespeeld. Waar... Uh, PSV toch in balbezit blijft met Brunet. Brunet naar Mark, Die wordt heel makkelijk van de bal gelopen door Blind. En Stel gaat verder met Fischer. Fischer geeft de bal binnen door. En daar komt Bojan. Bojan wordt prachtig van de bal gelopen door Bruma. Niets aan de hand, daar had Bojan veel meer mee moeten doen. Gaat nogal theatrale liggen. Maar het was uitstekend verdedigd door Bruma. Voor de zoveelste keer in de laatste, laten we zeggen, 10-12 minuten laat Ajax zich van een betere kant zien dan PSV. En is Ajax na dat sterke openingskwartier van PSV de bovenliggende partij. Geworden. Dat uh, liet zich al een beetje aankondigen door het balbezit voor de Amsterdamse Proef. Nu gaat PSV de tegenstander wel weer jagend onder druk zetten. Dat begrijp ik ook wel dat je dat niet een hele wedstrijd kon doen. Maar dat is natuurlijk wel een deel van het succes geweest in het eerste kwartier. Ajax moet daar dan nu maar weer onderuit zien te voetballen. Dat lukt via De Jong en Fischer. Een korte 1-2 op het middenveld waarbij dan Brunet wegglijdt en Fischer weg is. Aan de linkerkant Bojan nog speelbaar. Fischer komt, Fischer komt. Het duurt allemaal lang. Kan toch nog schieten. Schiet tegen Brunet op en dan gaat die bal over de achterlijn. Dan levert dat op 3 op voor de Amsterdammers. Tegen 1 voor PSV. Maar Ajax is echt sterker geworden. En PSV moet op zijn tellen gaan passen. En weer zie je iemand die onderuit glijdt. En dat kan zomaar een doelpunt opleveren. Ik begrijp niet hoe dat ook mogelijk is. Dat je niet de fatsoenlijke schoenen hebt. Waarmee je niet constant onderuit gaat. De kleurtjes zijn, ik zei het al eerder, vaak belangrijker dan het schoesel onder de schoen. Goed, de hoekschop vanaf de rechterkant gaat genomen worden. En dan gaan we kijken wie er mogelijk kan koppen. Eh, niemand van Ajax. De bal wordt weggekoppeld door Matafs. Wordt wel opgevangen door Ajax. En kan blind zoeken naar het vervolg. Doet dat met een lange bal weer terug. Waar Denswil nog staat. En Jeroen Zoet moet komen. En inderdaad de bal vangt boven het hoofd van Denswil, Die nu als een speer teruggaat. Maar Jeroen Zoet houdt de bal lang bij zich. En dus staat Dens wel alweer op zijn plekje achterin. En kan PSV heel rustig, zoals het eigenlijk al de laatste 20 minuten gaat, de bal brengen naar voren. Richting, ja, eerst naar Hendricks. En dan kijken wie er vrij staat. Nee, de bal gaat weer breed naar Bruma. En zo is het uh, uh, snelle hoge tempo van het eerste kwartier al een hele tijd vervangen door een wandeltempo. Ja, omdat ze ongelooflijk veel fouten zijn gaan maken en verkeerde keuzes. En eigenlijk mensen weglopen bij de bal in plaats van erin te komen. En andersom, Fischer nu weer makkelijke overnames. Serrero aangespeeld, vastgehouden. Ja, Mark houdt hem even aan zijn shirtje vast. En Nijhuis geeft Ajax de zoveelste vrije schop. Deze ligt op 25 meter van het doel. En als je jezelf nou in de problemen wil draaien, dan is PSV precies op de goede weg. Het zijn allemaal domme... Overtredingen. Het zijn domme keuzes, het zijn fouten die je eigenlijk niet hoeft te maken. Het merkwaardige, ik zit nog even met die hoekschop in mijn hoofd van zo even. Maar de jong, van wie iedereen toch weet dat hij bij hoekschop altijd naar de eerste paal komt. En altijd gevaarlijk is in de lucht, goed kan koppen. Eigenlijk heel makkelijk bij zijn tegenstander wegliep. Eigenlijk net onder de bal doorduikt. Want anders kopt hij hem als die bal 10, 10 centimeter lager komt. Kopt hij hem al binnen. Maar Ajax ligt boven. Een vrije schop. Na 38 minuten met de Jong achter de bal. Die zal dat toch normaal gesproken gaan doen. De PSV-muur is gemetseld. De Jong kan ook nog kiezen voor koppers. Of doet hij het met een vrij schop? Dat doet hij. En die schiet die bal dan wel vrij ruim. Minimaal een meter over. We noteren het maar weer als halfkansje van... Ajax. En als we dat dan maar doen, komen we tot de conclusie dat van de laatste vijf opgeschreven halve kansjes de vier voor Ajax waren. Ja, Ajax is dus sterker geworden in de wedstrijd als Brenet de bal heeft en opgejaagd wordt door Fischer. Kan niet terug naar het doel en levert dan heel simpel in bij Schöne. Maar dan een goede actie van Toivonen. En het gevolg is dan weer minder, maar Toivonen zat er goed tussen. Uh, het vervolg was een bal richting Matas die er daar niet uh, bij kon komen. En dus neemt Ajax weer over. En het uh, balbezit voor PSV is steeds heel kort. En voor Ajax wat langer. Dit is even vasthouden. En uh, krijgt, uh, want Schaars maakt het overtreding, krijgt... Ajax een uh, vrije trap in de middencirkel. Ajax dat dus sterker wordt. 38 minuten gespeeld. Staat nog altijd 0-0. Vrije trap snel genomen op Denswil. Deze is overal een beetje te laat. En dat uh, betekent, zoals Krijval al zei, dat je er niet op tijd bent. Dat klinkt allemaal wel logisch. Maar dat betekent ook dat je een probleem hebt. Denswil... Danceville... Bojan, korte combinatie. Dens wil nu met zijn rug naar het doel. Halfwege de PSV-helft wil naar voren. Kan eigenlijk niet naar voren. Moet even kiezen voor een paasje breed naar Serrero. Serrero, Schöne. Schöne van Rijn die een overstapje in huis heeft. Maar voor wie? Voor Depay die de bal oppikt. En hem dan wel weer zo in bij Sietersson. Dan komt Axel nog. Bojan, rand 16 meter. tegenstander glijdt weg. Geen doelpunt omdat hij uit de moeilijke hoek ineens schiet. En de bal in de handen ziet belanden van Zoet. Maar ik denk dat hij geen idee heeft dat Bruma daar weggleed. Had hij het wel gezien, dan had hij nog een paar stappen kunnen doen. Nu schoot hij eigenlijk ineens. En was de kans lang niet zo groot als hij had kunnen zijn. Weer een wegleider voor... PSV in dit geval. Het heeft geen gevolgen voor de wedstrijd tot nu toe. Maar wat gaat er nog gebeuren als Willems de bal heeft voor PSV? Bal in de voeten van Matas. Matas draait tussen twee man en draait de verkeerde kant op. Want Scheunen zit er tussen. En die komt er goed uit met Sikterson. Sikterson bal naar buiten naar Bojan. Oh, daar wordt Sikterson opgevangen door Willems. En kan dus niet naar de spitspositie lopen. Wat hij heel snel wilde doen. Nu Siem de Jong die de bal breed geeft tussen. Twee man in. Fischer en Blind. Maar Blind kan de bal oppikken. Blind uh, kijkt. Ja. Cytason is uh, nog steeds niet op de spitspositie. Bojan loopt aan de rechterkant. En nu heeft Scheune de bal breed gegeven op Moizal, De Mojzanden met grote stappen. Richting het strafschopgebied. Gaat uh, langs Park. Brengt de bal naar buiten. Naar Blind wilde hij het doen. Maar wat een slechte paas weer. Kan zomaar opgevangen worden door Brunet. En die uh, met een schijnbeweging gaat langs Blind. PSV in de aanval. Maar heel kort. Want ook hij levert de bal zomaar in. PSV is helemaal kwijt. Bojan opent weer naar linkerkant. Blind. Zichterson, of Fischer is dat natuurlijk. Die wil van grote afstand schieten. Schiet tegen Brunet op. Serrero krijgt de bal met een klein gelukje voor zijn voeten. De volgende overtreding is van Park. Vrij schop voor Ajax. Is inmiddels alweer snel genomen. Het speelt zich nu echt al een minuut of 15 op één helft af. Dat is de helft van PSV. Dat er echt niet meer uitkomt. De jong nu. Zichterson, Daar komt de volgende kans. Nee, want een prima sliding. Dat moet gezegd van Bruma. Op de rand van het strafgebied voorkomt dat de aanvallen van Ajax het strafdomgebied van PSV inloopt. Toch in ieder geval met ballen al. Aan de andere kant moet Denswil nu oppassen omdat hij onder druk wordt gezet door PSV aanvallers. Maar dat doet hij eigenlijk heel behoorlijk. En met twee korte driehoekjes en een paasje breed is PSV uit positie gespeeld. En kan Denswil opstomen richting de PSV helft. Daar waar de bal dus zoveel gelegen heeft. Fischer aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Hij was behoorlijk chagrijnig dat hij niet stond opgesteld in de wedstrijd van de afgelopen woensdag tegen Barcelona. Zal er gebrand zijn om er vandaag iets van te maken. Is eerlijk gezegd nog niet echt... Opvallend in het hoofdstuk voorgekomen. Denswil draait weg van Toivonen nu. En levert de bal terug in bij Vermeer zijn keeper. Ja, eigenlijk al het hele seizoen wat uh, Fischer betreft. Ja. Dus veel uh, te klagen uh, mag hij eigenlijk niet hebben. Hij moet het uh, laten zien op het veld. En heeft dat ook in de eerste 41 minuten niet echt laten zien. Vermeer heeft de bal heel lang bij zich. Schiet de bal dan naar voren. Eigenlijk een beetje op goede hoop. En die hoop uh, wordt uh, door Willems uh, de grond in geboord. Maar dan staat Matasje buitenspel. Ik begrijp dat niet. Die staat zo vaak... Onnodig buitenspel. En dan is hij niet aanspeelbaar. Nu ook weer niet. Hij komt dan wel snel terug op het moment dat de bal naar voren wordt gespeeld. Maar toch, blind heeft de bal. Trekt naar binnen. Speelt in de voeten van Bojan. Bojan, aardige beweging. Heeft Bruma achter zich aan. En probeert langs Bruma te gaan. Dat lukt het half, Want hij haalt er wel een hoekschop uit. En wordt even ook aan de enkel getikt. En blijft nog liggen. Maar heeft wel de hoekschop verdiend. Hoekschop nummer 4 voor Ajax. Nu vanaf de linkerkant gaat hij zo dadelijk genomen worden als Bojan weer opgelapt is. Want hij ligt nog altijd op de grond, heeft pijn. Ja Bojan, de uh, eerste wedstrijd was uh, heel aardig in de Supercup in de Johan Cruijffschaal. Maar daarna heeft hij ook nog niet laten zien datgene wat we uh, eigenlijk een klein beetje van iemand verwachten. Die op uh, aardig niveau heeft... Nou woensdag uh, wat... was hij, was hij aardig. Ja, ja klopt, klopt. Ze dus speelde hij toch op een hele andere positie ja, nou, dan Nou die... waar hij nu staat. Ja. Uh, en uh, nu krijgen we de hoekschop vanaf de linkerkant met Schöne. Schöne drie minuten nog te gaan. De eerste helft 0-0 stand. PSV Ajax. Schöne kiest voor eerste paal. Zoet stond weg. lijkt te schrikken dat die bal ineens... Bij hem komt in plaats van bij de verdediger bij de eerste paal, want die kopt niet. Het uitverdedigen is er evengoed niet minder op, want de bal ligt alweer op Ajax helft. Weliswaar aan de voeten van Blind. Blind breed, dat kan. Maar Van Rijn, ja, wat wil die nou eigenlijk met de bal? Dan komen er van PSV drie op hem af. Ziet hij geen afspelmogelijkheid naar voren. Dan gaat de bal dus veiligheidshalve terug naar Vermeer. Daar heeft het PSV-publiek een aantal keren om gefloten. Maar dat was toch vooral in het begin van de wedstrijd. Nu hebben ze het gevoel, denk ik, dat het allemaal wel prima is, zolang die bal daar even ligt. Want de PSV heeft het dus al een minuut of twintig bijzonder moeilijk. Mooi Sander, Vermeer. Vermeer nu enigszins opgejaagd door uh, Matas. Die lijkt de doelman nog een tikkie mee te geven. Terwijl de bal eigenlijk alweer aan Dentswil is gespeeld. Vermeer reclameert nu ook bij de scheidsrechter. Die dat denk ik helemaal niet ziet. Want die staat 50 meter verderop. Het zal allemaal wel meevallen ook. Maar dat hoort er een beetje bij. Blind inmiddels aan de linkerkant bezig met een solo. Die solo... Want dat is nou eenmaal niet zo grootste specialiteit is vrij snel afgelopen als hij de bal verspeelt. En PSV nu weer via een lange trap van de doelman. Moet kijken of het die bal wat langer in de ploeg kan houden dan 7 seconden. Klein duwtje in de rug van Toyvonen van Mooijsander. Wordt bestraft door Nijhuis. Net over de middellijn en Schaars gaat achter de bal staan. Dat kan hem snel nemen, dat doet dat ook op Willems. Nou Willems, je hebt een vrij veld voor je. Maak wat uh, tempo, speelt de bal naar de paai aan de linkerkant. De paai met uh, Van Rijn, aardige bewegingen, maar hij is er nog niet langs. Uh, helemaal niet langs, want uh, Van Rijn blijft goed kijken naar de bal. En uh, pikt hem dan op en speelt de bal over de zijlijn via de benen van de paai. Goed werk van de rechtsback van Ajax. En hij mag uh, zelf gaan ingooien, terwijl we naar de slotminuut gaan van de eerste helft. Een wedstrijd die het eerste kwartier heel veel beloofde en ook heel leuk was om naar te kijken. Daarna is het tempo weggezakt, is het heel slordig en nonchalant geworden. Van beide kanten is Ajax veel beter geworden. Maar heeft dat overwicht op het veld niet kunnen uitdrukken in doelpunten. Nu is Ajax wel in de aanval, gaat de bal over de zijlijn. En mag Ajax gaan gooien halverwege de eigen helft. Maar staat er dus wat dat betreft wel nog altijd 0-0. Eerlijkheid is dat Ajax dat niet in doelpunt heeft kunnen uitdrukken. Maar eigenlijk ook niet in kansen. Want uh, alles wat we van Ajax hebben gezien zijn allemaal halve dingetjes geweest. Een keer een vrije schop en een keer een uh, kansrijke aanval. Die dan net op het allerlaatste moment door PSV nog werd onderschept. Een keer een schot van 30 meter dat de keeper weliswaar nou met, met moeite maar wel redt. Dat soort momenten zijn het eigenlijk geweest. Of een schot van Bojan, dat was misschien nog wel de grootste kans uit een moeilijke hoek. Nadat Bruma was weggegleden maar Bojan dat niet de gaten leek te hebben. Zo heeft eigenlijk wel het gevoel gehad dat het boven ligt. Maar ja, als je boven ligt en er gebeurt niks. Dat weet uh, iedere man, iedere vrouw trouwens ook. Dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Terwijl nu uh, het blind probeert een bal voor het doel te brengen. Bruma heeft wel heel veel tijd nodig om uit te verdedigen. Laat zich de bal van de schoenen plukken door Bojan. Die een voorzet wil geven. Maar daar staat Brunet die me overigens zeer bevalt. Ja, want heel geconcentreerd speelt. Die kan daar een voetje voor zetten weer. Komt de bal wel. Nog een keer. Omdat uh, Brunet de aanval onderbrak. Maar ook niet meer dan dat. En dat is dan het laatste moment geweest in de eerste helft. 0-0. Zo eindigt het. Waar PSV goed begon. Agressief begon. En een tweetal grote kansen kregen. Daarna kwam Ajax langzaam maar zeker op. En boven. Maar uh, leverde dat geen hele grote kansen op. En zo is er nog niet gescoord in Eindhoven.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 Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. Mark Visser met het uitgestelde nieuws van vijf uur. De aanslag op een winkelcentrum in Kenia heeft een Nederlands slachtoffer gereisd. Een vrouw van 33 is gisteren gedood tijdens de schietpartij in het luxe winkelcentrum... zegt de Nederlandse ambassadeur Rijntjes. We weten dat zij in Tanzania woonde en tijdelijk dus in Nairobi verbleef... Um, haar Australische partner, haar Australische echtgenoot, is helaas ook omgekomen. En dat is uh, wat we weten. Zij was dus één van de acht Nederlanders waarvan we wisten dat die in het uh, winkelcentrum waren. De zeven anderen hebben het wel overleefd. Maar helaas is deze mevrouw niet. En de aanval in Nairobi op dat winkelcentrum is nog aan de gang. Ik praat erover verder met Koert Lindijer, onze correspondent. Koert, uh, hoe is de situatie nu? De situatie is niet gewijzigd in de afgelopen paar uur. Het vermoeden bestaat dat er nog 30 uh, gijzelaars in het gebouw zijn en ongeveer 15-16 gijzelhouders. We hebben vanochtend wat geweervuur gehoord. En eventueel zou je daaruit kunnen concluderen de manier waarop de schoten gehoord werden dat er executies uh, plaatsvonden in het gebouw. Verder is het gebouw nog steeds omsingeld door het leger en politie. En is het dus wachten op die laatste aanval op het uh, Westgate om de laatste gijzelaars te bevrijden. Want er wordt niet onderhandeld met de gijzelnemers. Dat wordt in ieder geval vanuit de kant van de Keniaanse overheid ontkend. Al Shabaab de terreurorganisatie uit Somalië, zegt niet te willen uh, onderhandelen. En alles wat er de laatste 24 uur plus gebeurd is... wijst op executies, op moordpartijen, op zoveel mogelijk slachtoffers maken. Er zijn kinderen van twee, drie jaar geëxecuteerd in het uh, centrum. Er zijn vooral buitenlanders uh, doodgeschoten. Kortom, zoveel mogelijk chaos...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 Met een wisselend bewolkt beeld. Op sommige plaatsen heeft de zon flink geschenen vandaag, andere plaatsen hielden lang de bewolking. Het wordt wat meer gemengd, op meer plaatsen opklaringen vanavond en vannacht, maar ook nog steeds die wolkenvelden. En tijdens opklaringen kan er ook een misbank ontstaan. Minimumtemperatuur ligt rond 13 graden. Morgen kan mist hier en daar hardnekkig zijn, of het wordt nevelig met wat laaghangende bewolking. Maar er is ook ruimte voor de zon en als de zon een keer schijnt dan is het zo 20 graden. Het is rustig weer, ook dinsdag is dat het geval. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui een klein beetje toe. Stelt niet veel voor en de temperaturen gaan langzaam iets omlaag. En dan de ABB Verkeersinformatie. Op de A2 Luik Maastricht bij het Europaplein 2 kilometer. De A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. En het is ook nog steeds dringen voor de Continental zelf. Op de A10 Noord vanaf Oostzaan en Werf 2 kilometer. En tussen de afrit Volendam en Zeeburg 4. Op de A9 ook maar Amstelveen na een ongeluk. Tussen het Rotterpolderplein en Knap het Raasdorp 4 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam voor het Kleinpolderplein 3. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A16 ten slotte Breda Rotterdam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 Het is ze vijf voor half zes. Toch zijn we er nog pak een beetje een uur met langs de lijn. Want straks de hele tweede helft van PSV Ajax. Daar is het nu 0-0. Bij rust Eerst het andere voetbal van dit weekend. Goeie bal, mooie goal. En er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker af. Oh, oh, oh. De Eredivisie. de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Uh, vandaag speelde Vitesse thuis tegen koploper Pex Volle. Het werd 3-0 voor Vitesse na een ruststand van 1-0. Piazon maakte de 1-0 en de 3-0 en daartussenin zat de 2-0 van Leerdam. De koploper, nog altijd, Pex Volle, verliest voor de tweede keer op een rij. Vorige week tegen Ajax speelde het nog wel goed. Maar vandaag wielen de Zollenaren tegen. Pex staat weer met de beide benen op de grond, trainer Ron Jans.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 Vitesse tot nu toe. Al blijft hij bescheiden. We always want to to be better and and better so so I don't know if I can I think I can but uh, today was a was a great game for me and from the from all the from all our players so So we are very proud. Hij denkt dat hij nog beter kan, maar is wel trots net als de rest van Vitesse. Dat doet met deze overwinning goede zaken. De ploeg van trainer Peter Bos meldt zich bij de top van de Eredivisie. Aan het begin van het seizoen heb je die wedstrijden veel. Hè? Dat, je, dat je zegt, van, ja, als we deze winnen kunnen we naar boven kijken, verlies je. Dan moet je toch ook weer naar onderen kijken. Want uh, met de resultaten van gisteren en met de wedstrijden die nu nog gespeeld moeten worden... hadden we, uh, wat was het, ik geloof uh, 13e of 14e kunnen staan als we zouden verliezen. Maar we konden er ook, ook vijfde staan wanneer we zouden winnen... en de andere resultaten gunstig zouden zijn. Dus zo dicht staat het nog bij elkaar. NAK AZ, rust 0-0 eindstand, 3-0 1-0 -E Verbeek, 2-0 Poepon, 3-0 Hooi. Na de overwinning van de afgelopen donderdag in de Europa League... nu dus een forse nederlaag voor AZ. Volgens trainer Gertjan Verbeek was er geen sprake van vermoeidheid. Want als je kijkt op het laatste half uur... wat we hebben gebracht in fysiek opzicht... <kijkt> dan heb ik daar geen, uh, geen, uh, geen commentaar op. Hè? Want we moesten, en dat deden we ook... Hey, maar het is, uh, het is wel zo dat we op dit moment uh, in deze hoedanigheid, want dat vond ik donderdag ook, dat we aan de bal gewoon qua positiespel te weinig brengen. En, en waardoor je dus door de tegenstander continu uh, gedwongen wordt om lange ballen te spelen. En dat levert bij ons toch vaak balvlies op. Voor NAC was het de tweede ruime overwinning op rij. Voor doelpunten maken Danny Verbeek nog geen reden om naar de stand te kijken. Nou, ja, kijk, we, we verloren vier keer of zo en we speelden een keer gelijk. En toen to, to keken we eigenlijk ook niet naar de ranglijst. Dus het is dus misschien een beetje voorbarig als we dat nu wel gaan doen. Maar het is toch lekker als je in de lift zit? Ja, zeker, zeker. Maar uh, we moeten proberen in die lift te blijven. En dan was er nog Feyenoord FC Utrecht. Dat werd 1-0. Dat was ook de ruststand. Vilena, de matchwinner. Een moeizame overwinning was het voor Feyenoord. Trainer Ronald Koeman ziet dit seizoen een duidelijk patroon. We weten dat we vechten tegen de verwachtingen. Nou, daar, daar, en dat zie je toch een beetje terug aan het elftal. Dat zie je ook aan spelers individueel terug. Krijgen kritiek, willen het heel goed doen... maar ontbeert ze op dit moment een beetje, uh, misschien een stukje vertrouwen en een stukje rust. Ja, dan maak je verkeerde keuzes. En, en, en dat gaat wel weer komen. En dan moet je in ieder geval zorgen dat je de nul houdt en de wedstrijd wint. En dat hebben we al gedaan. En met name in de tweede helft was FC Utrecht daar de betere ploeg. De trainer van Utrecht, Jan Wouters, vond dan ook dat zijn ploeg een punt had verdiend. Gezien het spel vandaag denk ik dat het een, een gelijkspelde de verhouding was... Um, maar ja, ik heb ook wel eens met een, uh, een punt gehaald bij Pekswolle, waar ik uh, ja, een vervelend gevoel uh, over aan heb gehouden. Uh, omdat ik vond dat we daar voetballen niet, niet genoeg hebben gedaan. En, en alleen dan uh, weet je dat je punten gaat pakken als het, als, uh, als het voetballen beter wordt. En het was vandaag wel. Maar uiteindelijk uh, ja, is het wel vervelend dat je geen punten haalt. Dat blijft natuurlijk overend. Wedstrijden van gisteren. Herakles FC Twente 0-3. Rode JC Heerenveen 3-3. FC Groningen RKC 4-1. En Adenhaag Haag NEC 1-1. Vrijdagoog speelt Go-Ahead Eagles-kambuur 0-0. Ja, en met nog drie kwartier PSV Ajax te gaan... is dit nu de stand in de eredivisie. Alles zit hartstikke dicht op elkaar. Met de nummers 1 tot en met 9 schelen elkaar maar drie punten. Pek heeft er 13, PSV... Twente en Heerenveen hebben er twaalf. PSV dus nog die wedstrijd te goed die bezig is. Ajax, Vitesse en Groningen hebben elf punten. De Groningen speelden een wedstrijd meer. Feyenoord stijgt naar de achtste plaats. Het stond dertiende, heeft nu tien punten. En AZ staat ook op tien punten. Maar drie dus onder de koploper Pek In het rechterrijtje alles ook vrij dicht bovenop elkaar. NAC stijgt vandaag naar de twaalfde plaats met acht punten. Utrecht zakt juist drie plaatsen naar veertien met ook acht. Herakles heeft de zeven, RKC vijf en ADO en NEC sluiten de rij. met allebei. Vier punten. Langs de lijn. Wat is Cristiano Ronaldo. goal. Buitenlands voetbal. In Engeland heeft Arsenal de leiding genomen in de Premier League door een 3-1 overwinning op Stoke City. Grote man was de Duitse Mesut Özil, die bij alle treffers van de thuisclub betrokken was. Op dit moment wordt de derby tussen Manchester City en Manchester United gespeeld. United moeten doen zonder Robin van Persie, die zich kort voor de wedstrijd geblesseerd afmelden. In België stond de klassieker Club Brugge tegen Anderlecht op het programma. Club boekte een overtuigende 4-0 thuisoverwinning... waardoor Anderlecht nu al een achterstand heeft van zes punten. Op koploper Standaar Luik, dat straks om zes uur speelt. In Italië eindigde de stadsderby tussen AS Roma en Lazio... in een 2-0-overwinning voor AS Roma, de ploeg van Kevin Strootman. Roma gaat doordor, daardoor zonder puntverlies aan de leiding in de Serie A. Later vandaag komt Napoli nog in actie tegen AC Milan. Ook de Napolitanen zijn deze competitie nog zonder puntverlies. En van Italië rechtstreeks door naar de Eindhoven. De tweede helft van PSV, Ajax, Bas Tichler en die houtkamp. 15 seconden oud, 0-0 de stand, geen wissels en balbezit voor PSV... Zoals dat ook in het eerste kwartier van de wedstrijd was. Kijken of er nu wat meer uit kan komen als Willems doorgelopen is en goed aangespeeld wordt door de paai. Een voorzet van Willems. Komt niet aan. Te laag. Die had toch, terwijl bij de tweede paal, een paar mensen stonden te wachten. Waaronder Park en Matafs had gewoon er overheen moeten gaan. En nu is Ajax weg aan de rechterkant met Sigtorsson. Sigtorsson, aardig paasje krijgt hij hoor van Bojan. Moet nu op snelheid langs Bruma aan de rechtervleugel. Bruma met een sliding. Is eigenlijk zijn speler kwijt. En dan komt er een voorzet waarbij Serrero helemaal vrij opduikt. Bij de eerste paal, maar onder de bal doorgaat. Ja, zo groot is hij niet. Aan de andere kant dan nog Siem de Jong. Zodat de aanval van Ajax een vervolg krijgt. Siem de Jong kort 1-2 in het gebied, Dan toch van de bal getikt door Hendricks. Dus ook al PSV-uitverdeliger. Weer slordig. Dat kennen we nog uit de laatste 20 minuten van de eerste helft. Meteen weer balverlies. Fischer op avontuur. Lukt niet. Uitverdeliger van PSV. Weer slordig. Dat kennen we dus nog van het eerste avontuur. Of van de laatste kwartier van de eerste helft. Ik kan net zo goed een cassettebandje opzetten. Dan kom ik ook wat beter uit mijn woorden misschien. En uh, opnieuw krijgt Ajax de bal vrij makkelijk terug. En ligt hij dus eigenlijk alweer een minuut op de helft van PSV. Met Ajax in balbezit via Mooijzander. Mooijzander balbreed naar Denswil. Zonnetje schijnt nog altijd in Eindhoven. Maar zo leuk als het eerste kwartier was... zo uh, minder is de, de rest van de wedstrijd tot nu toe. Het is wel spannend, het is interessant... maar zeker niet goed uh, deze wedstrijd tot nu toe. Met Van Rijn. In de voeten van Bojan. Niet in de voeten van Bojan. Daar zit Bruma goed tussen. Probeert Schöne over te nemen. Lukt niet. En dan een wilde trap naar voren van Hendricks. Is Moisander weer in de problemen. krijgt Park een klein duwtje. krijgt geen vrije trap. Het spel gaat verder met Fischer. Die met name gemopperd heeft. En niet gevoetbald in de eerste helft. En nu balletje mee kan geven aan Blind. Doet dat aan de linkerkant. Blind met de voorzet. En die voorzet komt niet bij Bojan. Wordt weggewerkt uit de PSV-verdediging. Maar voor de zoveelste keer meteen weer opgevangen door Ajax via Aj Denzel Bojan, slim voor Park gekomen. Draait meteen van de buitenkant naar binnen toe. Heeft de ruimte gezien bij Sim de Jong. Die zou kunnen schieten. Heeft een beweging te veel nodig en raakt de bal kwijt. Uh, om misverstanden te voorkomen, waar ik zo even een cassettebandje zei, dat is, jonge luisteraartjes, zoals wij vroeger een iPod noemden. De bal bezit voor PSV aan de rechterkant. Is er ruimte voor Brenet op te komen? Paas komt van Schaars. Brenet, voorzet, dat is nog wel een aardige bal. In ieder geval aardig bedacht in de loop mee van Toy Vodum, maar wordt weggekopt door Mooi Zander. Opgevangen weer door PSV via de paai vanaf de linkerkant. Nu komt de beweging bij Hilje die wel het gat induikt aan de linkerzijde, maar eerst niet en nu wel wordt aangespeeld. Maar daarmee is het moment eigenlijk alweer weg. Moet de bal naar de buitenkant waar Willem een voorzet zou moeten geven? Dat doet hij in de bal bij de eerste paal. Wordt weggekomen. Mooi Sander. Weggetrapt liever. Die trapt de bal net niet over de achterlijn. Net wel over de zijlijn. Zodat er een ingooi komt voor PSV. En geen corner na 48 minuten. Mooi spandoek. Op de korte zijde. Achter het doel van Jeroen Zoet. Van de PSV supporters. Uit supporters moeten er zijn. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar dan moeten ze zich ook een klein beetje gedragen. Het is uh, balbezit voor, na die inworp, voor Ajax heel even. Maar Hiljemark neemt over. Hiljemark, bal binnendoor. Weer, nu staat Toyfo in de meters buitenspel. En dus uh, speelt uh, Hiljemark de bal maar in de armen van Vermeer. Die de bal terugkrijgt en nu opgejaagd wordt door uh, Matafs. Kan de bal net uh, wegspelen naar de rechterkant. Waar Mooisander de bal naar voren speelt. Maar ook die bal is niet scherp, niet uh, of te scherp en kan uh, niet terechtkomen bij Sigtorsson... en dus opgevangen worden door Willems. Via Hendricks terug naar Willems. Willems naar het middenveld, naar Stijnschaars. Waar we eigenlijk heel weinig van gehoord hebben in de eerste helft. Ja, met spelers op zijn positie is dat over het algemeen niet eens zo heel slecht nieuws. Want uh, als je zeg maar, het slot op de deur bent, hoewel PSV speelt... strikt genomen nu wat anders met twee controleurs... Hilary Mark en Schaars, waarmee Toyfone echt weer nummer 10 is. Dat helpt het misschien ook niet... Om het allemaal soepel te laten verlopen. Dat je het ineens vandaag toch weer een tikkeltje anders doet. Brenet, goede actie trouwens. Goede run. 1-2 met uh, Park. Dan komt de bal terug bij Brenet. Die krijgt hem met een gelukje mee. Het in. Geeft een voorzet. Vermeer kan die bal bij de eerste paal uit de lucht plukken. Boven Matafs. Snel uitrollen ook. Naar uh, mooi Zander. Maar die is aan de bal ongelooflijk slecht vanmiddag. Voor de zoveelste keer verspeelt hij hem. Dit keer aan de paai op 30 meter van het doel. Hij probeert de daar maar achter te achtervolgen. Om te voorkomen dat het meteen van kwaad tot erger wordt. Ajax heeft de bal inmiddels weer terug zelfs, Maar Bojan en Sikters ontroog voor middellijn begrijpen elkaar dan ook niet. De boer is boos. Gefrustreerd is misschien een beter woord. Omdat hij hier bij een geslaagde tegenaanval wel een kans in had gezeten. Maar die kans wordt dus om zeep geholpen vanwege gebrekkige communicatie. Ja, wat wil je? Een IJslander en een Spanjaard. Wat zijn er ongelooflijk veel slechte passes in deze wedstrijd tot nu toe. Het is heel veel balverlies. Kijk wat Schaars doet. Die speelt de bal naar Brunet aan de rechterkant. Die helemaal vrij staat. Krijgt de bal een beetje achter zich op de eigen helft. En speelt hem meteen door naar Bruma. Bruma, eh, lange bal zoekend naar de paai. Weer glijdt Van Rijn nu weg. Eh, blijft met moeite dan over Rente. Kan de bal wegkoppen, maar wel in de voeten van Willems. En dan een driehoekje met Schaars en eh, Hendricks. Hendricks naar Bruma. Bruma naar rechts, naar Brunet. Brenet nu op de middellijn. Uh, krijgt uh, aanwijzingen van Hiljemark dat hij maar terug moet spelen op uh, Bruma. Doet dat ook. En Bruma vindt dan op het middenveld in de middencirkel. Vindt Toivonen, Toivonen, Hendricks. En nu zo'n beetje alles en iedereen op de helft van Ajax. Met Schaars, goed balletje binnendoor naar Hiljemark. Maar eigenlijk is dat balletje ook niet goed, want het is niet op maat. En dus glijdt uh, uh, Hiljemark nog wel naar het bal toe. Maar komt niet in bal bezitten, kan Ajax overnemen. Bij de ploegen houden de kruid nog wel redelijk droog. En willen niet het achterste van hun tong laten zien. Deze wedstrijd schreeuwt om een doelpunt. Na 51 minuten is dat nog niet gelukt. Terwijl nu willemsen een passief van om. Knap weg ook, maar ook weer uitgeleid. Het is echt onvoorstelbaar. Je hebt er in de eerste helft al een opmerking over gemaakt. Hoeveel, of een opmerking, is natuurlijk of 34. <lacht> Ik heb er één onthouden. Hoeveel spelers weggeleiden. En ja, het is, dat schoeisel van tegenwoordig is werkelijk onbegonnen werk. Om daar normale wedstrijd op te voetballen. En ik begrijp best dat die dingen een leuk kleurtje moeten hebben. Maar het is dan ook niet verboden om gewoon een goede schoen te maken... met een leuk kleurtje die waar schoen... je wel op blijft staan. Ik weet uit ervaring, die schoenen zijn goed. Schroef de, de, de noppen? Keuze, de keuze van uh, het schoeisel. Want je kunt noppen in alle lengtes en, en manieren krijgen. En op wat voor manier dan ook. Uh, de keuze is gewoon niet goed uh, van de spelers. Dit, uh, keuze, deze keuze is ook trouwens niet lekker qua passing. En is gewoon met de bovenkant van de voet. De uh, bal wordt door Hendricks in één keer over de achterlijn gespeeld. Uh, tot ongenoegen van de pie. En uh, dus kan Ajax weer in de aanval gaan met uh, Denswil. Denswil die uh, mij op mij een sterke indruk maakt. En ook nu weer naar voren komt. En de bal bij Boyan geeft. Maar Boyan is de bal meteen kwijt. Gaat de bal naar de Pai. De Pai. Nu zijn er mogelijkheden. Maar er zijn vier Ajaxiden tegen twee uh, PSV'ers. De Pai Nog altijd. De Pai nog altijd. Oh. Mooi balletje door. En daar is Schaars. En daar is geen doelpunt. Omdat Vermeer in de weg ligt. Hij werd een klein beetje vastgehouden tijdens Schaars. Vandaar het fluitconcert. Het spel gaat verder. Met balbezit voor Hendricks Hendricks nog altijd. Het was een hele grote kans voor PSV. Die Schaars niet wist te benutten. En Hendricks raakt de bal kwijt aan uh, de Jong. En uh, dan is het via Van Rijn dat er uitgedeeld kan worden. Wel, nou niet dus. Want uh, de pay zit tussen En de paai brengt de bal voor het doel. En daar is uh, met... Oh, heel veel moeite wil ik zeggen. Vermeer maar die laat hem al los. En dan wordt de bal binnengetikt door Matas. En staat PSV met 1-0 voor. Weer een blunder van Kenneth Vermeer. En weer is het uh, desastreus voor Vermeer. Hoe lang gaat dit nog door bij Ajax? Het kennis van Meer, we hebben het vorige week gezien. En we zien het nu weer. PSV op 1-0. Doelpunten maken Matasma. Wat een geklungel achterin van onder andere Van Rijn. En van Kenneth Vermeer. Ja, het einde van uh, Kenneth Vermeer komt op deze manier bij Ajax. Dit seizoen natuurlijk wel met rassenschreden dichterbij. Want je kan best eens een keer een foutje maken. Dat overkomt de beste. Maar als het je zo vaak overkomt, wedstrijd na wedstrijd opnieuw. En het kost je tegengoals. Want hier laat hij een uh, voorzet van de paai los die echt niet moeilijk is. En wordt misschien een heel klein beetje in zijn idee gehinderd door Toyfone. Die opduikt bij de eerste paal, maar niet met zijn hoofd bij de bal komt. Dan moet je wat sneller schakelen dan je misschien had gehoopt. Maar ach, daar sta je volgens mij voor. En als je de bal zomaar loslaat... is het voor de tegenstander, in dit geval voor Matas, van dichtbij binnen tikken geblazen. En dan uh, komt er een moment dat Sillessen... bij Ajax de keeper gaat zijn. En dat Vermeer genoegen moet nemen met een plekje op de bank. Want enough is enough. Zoals ze in Amsterdam plegen te zeggen. Dat zal Frank de Boer inmiddels achter zijn oren krabbend ook wel weten. Zo komt PSV op een 1-0 voorsprong. Is de goal voor een belangrijk deel. Dus op het konto te schrijven van Vermeer. Maar toch ook in positieve zin van die van Depay. Die toch in uh, twee minuten tijd... Een aantal geweldige acties in huis heeft mij die eerst dus schaars. Vrij voor de keeper zet, dat moet dan gezegd. Vermeer redde daar zeer bekwaam, want dat doet hij uiteraard goed in de meeste gevallen. In de eerste helft ook al 1 op 1 met Toyfone het duel gewonnen. En daarna dus ook nog de voorzet van de Pai. Die eigenlijk het duel weer won aan de zijlijn van Van Rijn. En die voorzet werd dan door Vermeer voor de voeten geduwd eigenlijk van Matafs. Nou ja, oké, okay, de wedstrijd schreeuwde om een goal, zei ik zo even. En die goal is er dan in ieder geval gekomen. Dat betekent dat de ploegen wat meer van zichzelf moeten laten zien. Ja, dan moet je lekker de bal als Vermeer net een fout heeft gemaakt. Moeizaam terugspelen op Vermeer. Die toch niet lekker in zijn vel zal zitten. Nu weer in balbezit is. En hem snel meegeeft aan Denswil. 1-0 dus. Na 54,5 minuut spelen in de wedstrijd tussen PSV en Ajax. Doelpunt te maken. Maar Tafs Denswil in balbezit. Denswil kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Niemand. Nu komt Bojan vragen. Maar er wordt gekozen voor Van Rijn aan de rechterkant. Die zegt toch ook wel heel makkelijk. De kaas van het brood eten door de paai. Rechts achterin. En dan praten we met Vermeer en Van Rijn toch over internationals van het Nederlands elftal. En dan denk ik meteen richting uh, Brazilië. Bojan, goede paas op Serrero. Serrero, nee, dat is niks aan de hand. Goede sliding, van Schaars en een overname van PSV. Gezien de kansen is de voorsprong van PSV terecht. Want PSV is veel gevaarlijker geweest dan Ajax. We zien de verhoudingen op het veld. Het balbezit en het gevoel van positiespel is Ajax beter geweest dan PSV. En zal het het gevoel hebben dat het nu tekort gedaan wordt. Nu klinkt Schöner er flink in in een duel met Mark Die net op tijd zijn benen intrekt. Ik denk dat Scheidrecht en Ajax in ieder geval nu in een fase komt... dat hij het uh, vrij kort moet gaan houden om escalatie te voorkomen. Ajax weg inmiddels via Schöne aan de rechterkant van het veld. Bal achter zijn standbeen langs, houdt even in. Dat betekent dat Hiljemark langs zij kan komen. Schöne wijst, maar naar wie? Naar Bojan, overstapje, niet begrepen. Ja, door Park, maar die speelt de lege partij. Zo kan PSV eruit komen via Mataf die heel goed de bal meegeeft aan Depay vanaf de rechterkant nu. Depay is handig en slim en snel. Wil de bal teruggeven dan bij uh, Mataf in het stadsproject van Ajax... maar glijdt eigenlijk halfweg als de paas moet komen. Ik ben uh, wel een fan als je dat zo mag zeggen. Van deze jongeman. Maar uh, dit was niet goed. De bal gaat over het doel. Van hier. En ja. 56 minuten onderweg. Het is 1-0 voor PSV. De goal van Tim Mattaps. Dat is zijn hoeveelste van dit seizoen. Opzoeken, opzoeken, opzoeken. De eerste. De eerste, ja. De allereerste. En Nimo uh, goed bevalt nog altijd is die brenet die uh, vaak mee uh, opkomt. Nu weer Vermeer die wegleidt. Hoppa jongens. Op de badslippers, Lekker uh, voetballen. Dan uh, kom je er wel. Uh, het is uh, nu Bojan die heel makkelijk van de bal af wordt gezet door een van de anderen... Betere spelers bij PSV door Jeffrey Bruma. balbezit voor Depay aan de linkerkant naar Schaars. Schaars, via Schaars gaat de bal over de zijlijn. En de inworp is voor Ajax dus. En wordt snel genomen door Siktorson. Ja, Ajax moet iets gaan doen. En uh, wat je al in de eerste helft zei. Opvallend dat de backs, zowel Blind die nu wel wat meer mee naar voren komt. Wat meer komt opstomen. Maar met name Van Rijn die we amper zien weer een slechte paas Nu van Denswil. waar makkelijk park tussen kan zitten. Wel ten uh, koste van een inworp. Maar toch, de passing is nog steeds niet goed. Met name aan Ajax kant. En Ajax staat uh, met 1-0 achter na 12 minuten spelen in de tweede helft bal bezit voor Denswil die 10 meter voor de middenlijn nu de bal breed meegeeft aan Mooij Sander. van wie weinig goed van zijn schoenen vertrokken is eigenlijk deze middag. Geeft de bal nu weer naar de rechterkant mee naar Van Rijn. Die vooruit geen oplossing ziet of uh, dat niet durft. De bal maar weer meegeeft aan Denswil. Die durft wel. Dat bevalt me wel. Denswil, daar komt hij weer met grote stappen. Aardige in dat De Jong. Halverwege de PSV helft. Steekballetje binnen door naar Fischerzon op de rand van de straf. schiet uit de moeilijke hoek. Is dus Fischer trouwens die bal smoort een duel met Brunette komt dan in de handen van Zoek terecht. Eindelijk weer is dat we ook Fischer in beeld hebben. Dat is ook nog niet genoeg gebeurd. Zal toch nog niet tevreden zijn over wat hij heeft laten zien in dit duel. Terwijl de PSV nu via Toyvonne kan bouwen aan een volgende aanval. Toyvonne draait zichzelf de drukte en de problemen in. En verspeelt uiteindelijk de bal via Van Rijn terug naar Vermeer. Ja, het is uh, wel een aardige wedstrijd uh, geworden. Omdat het spannend is. Zeker niet goed. Nu wel een goede paas van achteruit van Blind naar Serrero. Serrero nu op het punt van het strafschopgebied. Met staar, schaars tegenover zich. Ze speelt de bal naar Fischer. Maar wat doet die Fischer toch met de bal? Die heeft al het hele seizoen ontzettend veel ruzie met de bal. Ook nu weer wel heel simpel over de achterlijn gespeeld. En Victor Fischer... Uh, Groot talent, zonder twijfel. Maar weet het, de eerste wedstrijden van dit seizoen aardig te verwerken. Hij is balverliefd, maar de liefde komt nogal van één kant. <laughs> dit seizoen heb ik de indruk. 59 minuten, 1-0 voor PSV. In dit duel met Ajax de goal gemaakt door Matafs. Maar de hoofdrol in dat moment toch de blunder... Van Vermeer die de voorzet van de paai zomaar los liet. Niet de eerste blunder van Vermeer. Zodat er aan zijn aanwezigheid in het Ajax-doel best eens een einde zou kunnen komen. Als er belangrijke duels voor de Amsterdammers op het programma staan. Dat valt dan, als je dat zo met alle respect mag zeggen. Komende woensdag nog mee in de beker tegen Volendam. Want dan gaat de competitie door met Go Ahead thuis. En komt de Champions League AC Milan op bezoek. En ik ben zeer benieuwd wat Vermeer dan... Of liever wat de Boer dan met zijn doelmannen gaat doen in de wetenschap. Dat er met ze dus een prima keeper op de bank zit. Denswil met de bal aan de voet. Halfwege de PSV-helft. Bojan laat zich zakken uit de punt van de aanval. Terug naar Schöne. Schöne die kijkt en kijkt en zoekt dan. De Jong even weggelopen nu bij Hielje Mark. Die op het laatste moment terwijl hij De Jong vasthoudt. Toch nog een voet tegen de bal krijgt. Het uitverdedigen van PSV ten koste van balverliezen. Dat PSV nu wel heel ver en heel massaal terugloopt. Ja, voor Ajax bal gaat de diepte in. Maar Park kan ertussen zitten met het kopballetje. Werd geroepen om buitenspel. Was het niet aan de linkerkant van Blind die daar liep. En Denzel heeft de bal weer opgepikt. Even kaatsend met Bojan. En nu op de helft van PSV naar Fischer. Fischer terug naar Mooijzander. Mooijzander eh, ook totaal uit vorm. Eh, ook een aantal matige wedstrijden al gespeeld dit seizoen. Hij is nog wel in balbezit, maar speelt de bal weer helemaal terug... in de middencirkel naar Denswil. En ook van meer na, nu iedereen op de helft van PSV. Mooijzander, eh, nog altijd in de middencirkel. Bal breed terug naar Denswil. Want eh, alles van eigenlijk staat eh, zo'n beetje in de dekking. Behalve Blind, die aan de linkerkant de bal krijgt. Blind, bal naar voren. Klein duwtje in de rug van Bruma bij Sigtorson. Levert meteen balbezit op. En nu is het gevaarlijk omdat het 2 tegen 2 is. Maar weer staat Matas meters buiten spel. En kan de bal niet gegeven worden door Park. Doet dat goed speelt de bal naar Willems. Willems gaat er langs. Veel te makkelijk. Willems schiet. En daar is het doelpunt. Het wordt onderweg van richting veranderd. Maar de manier waarop Willems met één simpele beweging langs Schöner gaat. En met rechts notabene zijn suikerbeen de bal. In het doel schiet Pia Mooijsander is toch... Nog wel opvallend hoor hoe matig er verdedigd wordt. De lach van Filip Cocu zegt genoeg van PSV Leidt met 2-0 tegen Ajax. Ja, dit kun je de keeper dan wel niet aanrekenen. Omdat hij inderdaad die bal een andere richting krijgt dan uh, Vermeer heeft verwacht. Dat gebeurt via het uh, uitgestoken been van Nicolas Zander, Van wie we er ook al een aantal keren hebben gezegd dat hij niet als een gelukkigste wedstrijd bezig is. Dan kan dit er ook nog wel bij. Daardoor staat Vermeer op het verkeerde been. Probeert er met een katachtige reflex nog bij te komen. Maar als je lichaam in de lucht hangt en naar links wil... Dan heb je niet zoveel meer te willen als je plotseling toch besluit dat rechts de goede richting is. Kortom daar is geen houden meer aan. Maar het is inderdaad gemak om even Van Rijn. Toch een international zich hier in de luren laat leggen door Willems. Eén simpele beweging en totaal de verdediging uit elkaar gespeeld. Dat geeft niet alleen De Boer maar vermoedelijk ook Van Gaal te denken. Hoewel Van Rijn daar natuurlijk inmiddels al lang voorbij gestevend is door Jan Maat. Maar toch, Ajax op een 2-0 achterstand. Nu zullen alle registers open moeten. Want nou heb je aan dat balbezit en dat positiespel uit de eerste helft dus helemaal niks. Zeker niet in de wetenschap dat dat in het eerste bedrijf vier halve kansjes heeft opgeleverd. In het beste gevallen in de tweede helft nog niet één. En dan is de tijdkosteling een grote tegenstander met nog maar een half uurtje op de klok. Denswil Gaat maar weer eens aan de loop. Weet zich eigenlijk geen raad met de bal. Krijgt hij met een gelukje bij Serrero. Serrero wil zich langs Brenet durmen. Dat lukt niet omdat Brenet goed naar de bal blijft kijken. Maar die dan wel. Vrij dom halverwege zijn eigen helft over de zijlijn loopt. Ja, en als we dan naar de reservebank kijken... Uh, Paulsen van de Hoorn, maar je hebt Duarte. Uh, je hebt uh, Lucas Andersen, die uh, talentvolle deent. Terwijl Ajax in de haven is, maar Bruma met een kopstoot... De bal over het uh, langs het eigen doel uh, werkt voordat uh, Siktorson gevaarlijk kan worden. Maar je hebt uh, Duarte, je hebt uh, Lucas Andersen nog. En dat is een uh, lekker voetballertje. Misschien dat hij uh, nog gaat komen. Of Danny Hoesen. want Ajax moet iets gaan doen. Terwijl de hoekschop vanaf de linkerkant genomen gaat worden door Lasse Schöne. Schöne met het rechterbeen vanaf de linkerkant. is dus een bal richting Zoet Maar dan moet de bal wel voor het doel komen. Komt niet en wordt uh, weggekomen En dan kan uh, PSV uh, uh, eruit komen. En is dat Willems? Ja, dat is Willems. Willems die de bal onderschept heeft en zomaar langs twee man gaat. En de bal ook nog heel goed breed geeft. En daar komt de paai, maar die komt net niet in actie. Omdat Vermeer heel ver uit zijn doel komt om de bal en het gevaar te bezweren. En dat uh, uh, komt me goed uit voor Ajax, anders had het 3-0 gestaan. Ja goed, voor de, de keeper zeer alert zich te opgesteld Hij zag Vermeer het gevaar blijkbaar wel aankomen al voordat Dat voeten wel ontstaan was. En uh, bezorgd zijn ploeg hiermee een goede dienst. Terwijl Ajax, terwijl de bal alweer verspeelt op het middenveld. Bojan is daar dit keer debet aan en PSV weer overneemt. Ajax is de weg behoorlijk kwijt. Dat mag duidelijk zijn naar die twee snelle goals. Na 53 en 61 minuten. 2-0 van PSV. Park weg aan de rechterkant van het veld. Matavski's positie, daar is ook Hilje Mark. En 3-0. Die schiet hem werkelijk Puntgraaf binnen. Nadat er op de ook al niet zoveel aan te werken was, die laag eigenlijk achter de naar het doel toelovende linies. Op park wordt neergelegd en dan moet je als aanvaller of in dit geval als middenvelder eigenlijk alleen maar slim lopen. En dat doet Hilje Mark, die zet zijn voet tegen de bal en laat hem in een kruis verdwijnen buiten het bereik van Vermeer. En in een mum van tijd... Alles bij elkaar. Een minuut of tien krijgt Ajax drie goals om de oren. Eerst van Mataps, toen van Willems en nu van Hiljemark. En is het 3-0 en lijkt het allemaal beslist. Jongen, jongen, wat krijgt Ajax ook hier een pak slaag. En het publiek eh, vermaakt zich natuurlijk op het beste. en begint 10-10-10 te roepen. Uh, dat lijkt me wat overdreven. Dat hebben we hier eerder gehad. Maar daar willen ze in Rotterdam niet meer over praten. Uh, 3-0 is ook al erg genoeg voor Ajax. Want deze wedstrijd lijkt beslist of er moet echt iets heel vreemds gaan gebeuren. Ajax, nog steeds niet aan het wisselen. Lopen nu al wat mensen warm aan de, de zijkant. En uh, het publiek heeft het uh, goed gegeven. Uh, uh, in de gaten. Heeft het goed uh, uh, achter het doel van Jeroen Zoet. Met name waar de harde kern zit. Die een enorm feest aan het bouwen zijn. Maar hij staat dus met 3-0 achter. En er zal iets moeten gebeuren. Er is natuurlijk nog wel tijd. 26 minuten. Maar toch 3-0 tegen PSV is een uh, enorme klap. De 4-0 was, ik uh, wil niet zeggen ingecalculeerd, De nederlaag wel tegen uh, Barcelona afgelopen week. Maar die uh, 3-0 nu, dat is toch wel enorm. Terwijl Blind weer in de problemen wordt gebracht. En uh, Bijna Toyvonen, Matas weet te vinden. Gaat Ajax eruit met Serrero? Ajax heeft met deze erbij al 12 tegengoals gekregen in de competitie dit seizoen. Dat is voor een uh, ploeg van de statuur van Ajax werkelijk enorm. Ik laat die 4 tegen Barcelona maar even buiten beschouwing. Want dat zal allemaal wel, maar 12 in de competitie, dat is echt flink. Dat past niet bij een ploeg als Ajax, zo min als dat zou passen bij PSV of bij Feyenoord. Maar ze staan er wel. En dat geeft toch te denken. Je kan dat uiteraard niet alleen maar op het doel van afschuiven. Hoewel hij er toch zichtbaar deed dan was dat er twee of drie binnenvielen. Maar uh, dat loopt op een of andere manier toch nog niet helemaal. Mooistander aan de bal. Mooistander opent naar Blind aan de linkerkant van het veld. Terwijl Park nu mee verdedigt. En wijst naar Brunet dat hij Serrero in de gaten moet houden. Fischer is even opgedoken in het centrum. Daar gaat de bal wel naartoe. Maar die krijgt hem niet onder controle. Zoals hij toch nog eigenlijk altijd formeloos opereert. Ook in deze middag weer. De middag die inmiddels... Op het punt staat om avond te worden na 66 minuten. Een Ajax via Moisander en Denswil. Maar dat is nog op de eigen helft. Het balbezit heeft. Dentwil loopt 2-3 meter over de middellijn. En Paas, dat is een goede bal naar Serrero. Serrero draait meteen weg. Geeft de bal mee aan De Jong. De Jong, 1-2 met Sigtas Wil de bal graag terug. De Jong, ja natuurlijk wil hij dat. Maar De paai verdedigt mee uit we krijgt er ook nog bij uh, steun bij van Hendricks. Die dan een tik nog krijgt van de Jong. En uh, is gewoon te laat met zijn tackle. En dan gaat de eerste gele kaart van deze wedstrijd komen. Voor de aanvoerder van Ajax. Geel voor Sim de Jong. We gaan een wissel krijgen bij PSV. Het uh, uh, wonderkind van de eerste paar wedstrijden. Zakaria Bakali gaat uh, zo dadelijk komen. En hij wordt misschien nog wel een grotere plaatgeest voor de verdediging. Zakaria Bakali erin. En Ola Toyvone naar de kant. Die... Uh, hij uh, aardig heeft gespeeld. Ola Toivonen enorm gewerkt. En uh, lijkt de dip die hij met name geestig had wel te boven. Hij weet gewoon dat hij moet blijven. En uh, zal zich helemaal in moeten zetten voor PSV. Zo heeft Koku tegen hem gezegd. En dat uh, doet hij ook. Hij gaat eruit na uh, een minuutje of 67 spelen in deze wedstrijd. En Bakali is zijn vervanger. Het is vier jaar geleden dat PSV voor het laatst won thuis van Ajax. Dat was in 2009 toen bij PSV Zuizak en Bakal nog speelden en scoorden. En bij Ajax Soares dat twee keer deed en Emanuelson. Kortom dat lijken al lang vervlogen tijden. Terwijl Bakali met, met zijn eerste actie de bal verspeelt. En die terug rood van de middellijn weer gunt aan Ajax. Na 68 minuten 3-0 de voorsprong voor PSV. tafs 1-0 naar de blunder van Vermeer. Willems van afstand met een verrichting veranderde bal 2-0. En Huljemark twee minuten na die tweede de derde op aangeven van Park. Met een schitterende goal in de kruising. En uh, dat zijn dan de feiten zoals ze liggen. Ajax een onbegonnen strijd. Eigenlijk mag je aannemen. Terwijl Sigtesson met een gelukje nog de bal bijna voor de voeten ziet vallen van... Fiche, maar dat loopt voor PSV allemaal goed af. Het uitverdedigen is er met Schaars. Het doorkoppen van Matafs en daar kan Park op jacht naar de 4-0. Die duikt ogen en oog op met Vermeer. De bal hoeft er alleen nog maar langs en dat lukt. Het is 4-0... Na 68 minuten. Ajax is uh, bezig aan een wedstrijd die het nog lang zal heugen. Ajax wordt afgeslacht door PSV, Dat in de tweede helft wel bijzonder effectief omgaat met de kansen. Dat moet er ook worden bijgezegd. Want uh, worden de kansen niet aangeboden door de tegenstander. Maar zoals nu zelf gecreëerd. Dan zitten ze er ook in. Ook 4-0. Het zijn harde killercijfers in Eindhoven. 16 minuten heeft het geduurd om 4 doelpunten te maken. 52e minuut Matas. Dan 2-0 door Willem. 3-0 Mark En Park nu in de 68ste minuut. Scoort 4-0. Wat een blamage voor Ajax. Waar Duarte klaar staat om in te vallen. Maar ja, wat moet je nog invallen als je met 4-0 achter staat. En het is echt een uh, drama voor Ajax. Want die krijgen gewoon even in twee wedstrijden. Oké, okay, het is Barcelona. Met 4-0. Maar ook 4-0 tegen PSV. Vooralsnog. Want vooralsnog. Is het de heelmaker. Siem de Jong naar de kans. De aanvoerder geeft de aanvoerder over van mooi zander. En zijn vervanger is Lering Duarte. 69 minuten gespeeld. 4-0 voor PSV. Ja dat zijn uh, toch cijfers waar je niet zomaar rekening mee had gehouden. Op weg naar Eindhoven toe. Daar zullen uh, ongetwijfeld wat verknochte PSV fans anders over denken. In hun. Niet aflatende optimisme, maar realistisch bezien is dit een uitslag die uh, nogal wat wenkbrauwen zal laten fronsen. Niet in de laatste plaats van de al eerder genoemde Neil Lennon, de coach van Celtic hier op de tribune. Die zal er ook denken, moeten we daar tegen? Dan valt het misschien allemaal nog wel mee. Natuurlijk, de ene wedstrijd is de andere niet, maar Ajax laat zich hier van zijn minste kant zien eigenlijk. En krijgt uh, met 4-0 klop, of misschien wordt het allemaal nog wel erger ook in de laatste 20 minuten van PSV. Dat toch ontketend is in de laatste 10, 12 minuten. Want wel heel makkelijk zo de kansen krijgt. Of creëert. En maakt. Vrij schot nu voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Waar uh, een klein duwtje is uitgedeeld. En Ajax de vrije schot mag nemen. 10, 12 meter over de middenlijn. Blind gaat dat doen. Bij Ajax moet Fischer de bal terugbrengen. Nu naar de plek waar dat dient te geschieden. Die heeft gek genoeg al niet zoveel haast meer. Of gek genoeg. Dat is misschien helemaal niet gek. Dat geeft wel aan dat Ajax ook het hoofd buigt voor PSV. 28 is het. Uh... Oh, zeg ik. Achten, ja, 28. Dat moet het rugnummer van Abel Tamata zijn. Ja, de man klopt. die uh, uh, op het laatste moment is toegevoegd aan de selectie omdat Maher geblesseerd uit uh, moest vallen. Terwijl uh, Duarte van heel ver een uh, schot uh, afgeeft dat ergens belandt tussen de cornervlag en het uh, doel. Ja, je moet wat proberen. Dit was niet uh, zijn allerbeste poging, neem ik aan, in zijn leven. En dan Willems, die naar de kant gaat. Hij was natuurlijk al wat geblesseerd. Was een vraagteken voor deze wedstrijd. Heeft goed gespeeld, gescoord. En uh, Louis van Gaal, die op de tribune zit, zal dat zeker noteren. Dat Willems het uh, goed heeft gedaan. Hij wordt uh, vervangen door Abel Tamata. En dan komt het wel goed uit dat deze Tamata aan de selectie is toegevoegd. In plaats van Adama Heer. Ja, want op deze manier met deze voorsprong kan je een speler van wie je denkt hoe fit ben je eigenlijk. En kan je wel of kan je niet, dan kan je een hele wedstrijd. En dat is dus met hem uh, niet het geval. knieblessure opgelopen donderdag tegen Ludo Goretz toen hij jeter wil ons Wat makkelijker rust gunnen dan wanneer het uh, nu nog 0-0 zou hebben gestaan. Want dan had hij hem denk ik toch laten staan terzij het echt niet meer kon. Maar tas, laag hoofd of hoog been is altijd de vraag als hij en Moisander naar een bal gaan in een duel. En uiteindelijk zich te heeft dat interpreteert als een hoog been van Moisander. ...en een vrij schop aan PSV toekent. Wel uh, nu de aanval door op via te maken van de derde Eindhovense goal. Heel makkelijk nu langs Duarte geeft een bal laag het strafhoekgebied in. Die wordt door Seune onderschept, door Duarte uitverdedigd. Dan moet schaars die bal zien te onderscheppen. Dat doet hij met het hoofd. Serrero wint een duel op het middenveld. Die bal ploft er eigenlijk wat gek uit. Dan wil hij hem een zetje naar voren geven. Die bal wordt door PSV weer opgevangen. Maar een slechte paas van Brinet verder. En de bal is weer in het bezit van Ajax gekomen via Blind... Een 4-0. Wat opvallend is. en Er valt natuurlijk veel te praten voor Ajax. Niet alleen de 4-0. Ja, de 4, maar ook de 0. Want Ajax heeft zichzelf amper kansen weten te creëren in deze wedstrijd tot nu toe. Als ik goed heb gekeken heb ik meer kansen tegen Barcelona gezien. Met name in de eerste helft dan tegen dit PSV. En dat zijn toch dingen als je met Siktersson en een man als Bojan en Fischer... en die zijn alle drie echt ver uit voor. Het zou voor de eerste keer in 22 wedstrijden... Dan heb ik het over de Nederlandse competitie... voor het eerst in 22 wedstrijden zijn dat Ajax niet scoort in de wedstrijd. De laatste keer dat dat namelijk gebeurde was in 2012... December in Utrecht 0-0. Nou, dat zegt dus genoeg. En dat uh, zegt ook genoeg over de voorhoede. Die we uh, hier hebben aan de start hebben zien staan. Met Fischer, met uh, Bojan in de spits. Fischer van links en uh, Sinkterson van rechts. Want alle drie hebben ze weinig kunnen uh, klaarmaken in deze wedstrijd. En tel daarbij de fouten op achterin. En ook het uh, feit dat het middenveld niet echt uh, lekker loopt nu met... Uh, Serrero uh, die uh, de bal uh, even uh, onder de voet had. Uh, ja, dan is het eigenlijk niet eens zo heel erg gek. Ja, 4-0. Het is redelijk uh, uh, uh, geflatteerd, zoals het zo mooi heet. Maar toch, ik denk dat het wel verdiend is. Ja, het is ook wel geflatteerd. Kijk, Ajax wordt natuurlijk, uh, speelt zichzelf uit de wedstrijd door een blunder van de keeper. En PSV wordt dan verder nog in het zadel geholpen door een verrichting veranderd schot. Maar de eerlijkheid is wel dat PSV op dat met in ieder geval twee, drie grote kansen heeft gehad. Dan Ajax weliswaar veel bal bezit en ook nog wel wat halve kansjes, maar niet echte kansen. Maar het vervelende is wel als je met 2-0 staat zo in acht minuten tijd. Dan moet je plotseling wel totaal anders gaan voetballen. Dan geef je meer ruimte weg. Daar heeft PSV uitstekend van geprofiteerd met de derde en de vierde goal. En zo is de wedstrijd natuurlijk wel in het slot gedraaid. Maar het feit dat Ajax voorin geen vuist kan maken. Dat Ajax er niet in is geslaagd om uh, echte kansen te creëren. Dat heeft voor deel te maken met de concentreerde wijze op PSV verdedigd heeft. Maar toch ook zeker met de onmacht bij de Amsterdammers. En zo blijkt eens te meer dat het vertrek van al de wereld ja, achterin absoluut. veel tegen en het vertrek van Eriksen op het ja. middenveld, weinig balletjes waar de aanvallers echt wat mee kunnen, toch wel zijn sporen nalaat. Daarmee vertel ik, doe ik geen nieuws. Dat wist iedereen in Amsterdam en in de rest van Nederland vermoedelijk ook wel, maar dat wordt wel onderstreept.